Mogelijke handelaren. En daarmee is hij volgens de directeur te herkennen, zodat het wordt verslepen. Dan nog het weer. De winterse buien houden tot en met morgen aan, met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 3 tot 5 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldsbaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Maar oh wee, toen hij weer terug was in zijn viel Men heeft mij verzocht een enkel woord te spreken... ook namens de begrafenisonderneming... bij het heengaan van onze dierbare collega... eertijds aanspreker, de laatste tijd drager... Gerrit Goede Wijn, Gerrit. Je hebt altijd in het middelpunt van de belangstelling wel staan... Vandaag heb je je zin. <lacht> Gerrit, meer dan veertig jaar lang... heb jij je beste krachten gewijd aan onze begrafenisonderneming. En een buitenstaander zal niet meer beseffen wat dat is. Iedere begrafenis weer op je paasbest. Iedere crematie weer op je asbest. <lacht> is... De mensen hebben geen idee... De mensen vinden een dode eng omdat die niet beweegt. Nou, jij zei altijd, kun je nagaan wat een engend het was toen die ook nog bewoog. <lacht> Gerrit, bij alle droefheid die wij vandaag voorgeven... is het ook iets wat mij oprecht verheugt. <racht> Namelijk dat jij van ons twee het eerst bent gegaan. <racht> en als ik nou een ogenblik terug mag denken aan onze samenwerking... schiet mijn speciaal te binnen het jaar 72... toen het zo voor druk was... dat we er per week soms wel vier moesten laten lopen... jaar 73 was het volstrekt het tegendeel. De hele handel dreigde elkaar te starten. En hoe kwam dat? Autoloze zondag. Zwarte bladzij in ons bedrijf. Een dooie boel. Maar goed. En in datzelfde jaar toen ze dan ook nog die autogordel verplicht wou gaan stellen, ja... Toen moesten wij dus overwegen iemand uit ons midden te laten afvloeien. En dat is nou dus niet meer nodig. <lacht> het zal omtrent die tijd geweest zijn dat oma Stompwijk overleed. En opa die had het in zijn bolle hoofd gehaald om alles buiten ons om zelf te organiseren had hij bijvoorbeeld had hij een kist van de macro. Ja. Ja. Als je dat nog een kist wil noemen, tenminste. Als je even zo komt met je allebogen vallen de zijkanten eruit. En dan had hij bijvoorbeeld een grafsteen van de groothandel. En in die grafsteen had hij eigenhandig zitten betelen. Oma is ingeslapen. Wat heb jij er nog onder gezet? Opa is uitgeslapen. En toen het gerucht ging dat de baron van Zwinde slechts schijndood was... Toen heb jij Gerrit nog onder de advertentie laten drukken, na afloop, gelegenheid tot controleren. <lacht> maar ja, dat was een begrafenis. Hè. Alles tot in de puntjes, eerste klasse. Maar toen wij de rekening presenteerden, begon de Fraule luidkeels te reclameren. En toen heb jij Gerrit nog de onsterfelijke woorden gesproken. Ja, Fraule, het leven wordt nou eenmaal duurder. <lacht> Ik dacht dat ik bestierf. En toen het testament geopend werd... toen bleek de baron daarin te hebben laten beschrijven... ik vermaak mijn vrouw aan mijn broer. Maar de vrouwen wenste zich daar niet bij neer te leggen. En, eh, uh, nee. Nee. De vrouwen zijn meneer de notaris... ik vermaak mijn eigen wel. Gerrit, we kunnen er lang over praten en we kunnen er kort over praten. Maar één ding is zeker: zuchten kan niet meer. <lacht> en tot slot wil ik dan dit nog zeggen, Gerrit. Zoals je geleefd hebt, zo ben je feitelijk ook gestorven. Met tegenzin. <lacht> maar de naam: Gerrit Goedewijn. Zal voortleven, want jij, Gerrit, bent geweest. de oprichter van onze condoleance in navolging van de felicitatiedienst. GELACH Het was jouw idee, zwarte Volkswagen. twee van die gesluierde stewardessen erin. GELACH en die gingen dan op rouwvisite. om enkele toepasselijke geschenken aan te bieden: docie met rouwkost. Zo'n pakkie met memento-rijst. Ja. En soms ook een persoonlijke aardigheid. Ik weet nog, de weduwe van dokter Bol. die krijgt zo'n flesje: boldood. Ja. Tot besluit, een klein gedichtje. Deze bloemen. Aangebooien namens de collega's bij wijze van condolians. Ga nou weer terug naar het magazijn. Want goede wijn behoeft geen krans. And I toch wel een van de grote topbands binnenkort nog uh, een concert in het uh, het Dome, heb ik begrepen. Uh, dat was natuurlijk de scripts en een nummer, dat heet no good in goodbye. lijkt wel lastig als je een concert hebt. die moet moeite hebt met dagzetten. zeggen. O, een lang concert dan, maar. Uh... En we gaan het weer even over iets moois hebben. Over vrijwilligerswerk, dames en heren. Uh... Zie FM Luncht.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 Ja, als het goed is, heb ik aan de telefoon Ria. Klopt dat? Ja, goedemiddag. Hallo Ria. Goed. Weer. Inderdaad. Ja. Hallo. Ria, eh, jij hebt vandaag een prachtige vacature voor ons. Of, ja, of eigenlijk voor ons, voor de, voor de luisteraars, ja. hè? Oh. Ja, zeker. Als er iemand geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk... En, eh, dan vind ik dit ook wel weer een hele mooie. Ja, dus, Ria, vertel, okay. wat, wie zoeken jullie? Ja, wij zoeken iemand die ondersteuning kan geven aan de fysiotherapeut in de Bodaan. Uh, bewegen voor onze ouderen is van groot belang. En onze fysiotherapeut kan daar wat uh, ondersteuning bij gebruiken. Het gaat vooral om uh, onze bewoners van de kamer te begeleiden naar de fysiotherapieruimte, intern dus, in de Bodaan zelf. En, uh, om, maar ook eventueel gewoon als iemand in de brug loopt om er even naast te blijven staan. Of als iemand op een home trainer zit om eventjes te assisteren. En daarna de bewoner weer naar de kamer terug te begeleiden. Ja, dus in feite ontlast je daarmee natuurlijk de fysiotherapeut. Ja. He, die kan zich dan helemaal richten op het, uh, op het echte werk. Ja. Terwijl uh, de vrijwilliger dan een, een beetje een oogje in het zeil houdt en hier ja. en daar wat helpt. Ja, voldoende ja. ondersteuning. Ja, ja dat, dat is mooi. Ook, ja, dat betekent ook voor de vrijwilliger dat hij wel een beetje affiniteit met de doelgroep, met de ouderen moet hebben. Ja. Uh, Goed moet kun kunnen communiceren. Dat, ja. hij, dat, dat hij alert is. Dat is wel van groot belang. Ja, en ja. het is dus op, uh, in Bentveld, hè? Ja. Daar ter plekke? Ja, op de Bramelaan, nummer 2. Ja. Nou ja, goed, het geldt altijd weer als iemand geïnteresseerd is. Het is een hele leuke vacature. Ja. Dan kunnen de mensen op internet kijken bij de VIP Sandvoort site: VIP-Sandvoort.nl. Maar u kunt ook direct bellen, geloof ik, hè? Ja. Ja, dus als u Ria wilt bereiken voor informatie of uh, om aan te geven dat u wilt komen helpen... mag je even het telefoonnummer geven, Ria? Ja, dat is 06-43-129980. Ja. En dan ben ik uh, om te bereiken. Nou, prima. Ik ga dit, uh, ja. deze informatie, deze vacature en je telefoonnummer... ook even bij ons op de Facebook-site zetten. De Facebook-site ja, van Zandvoort bij. Luncht. En dan kunnen de mensen het daar ook nog even nakijken. Dus op ja. www.facebook.com. Zandvoortluncht. En daar staat ook deze mooie vacature. Zeg Ria, ja, ontzettend, ja, ontzettend bedankt. En ik wens je heel veel succes bij het vinden van de vrijwilligers. Dankjewel. Goed. Dat hopen wij ook hoor. Tot gauw weer. Dank je. Dag Ria. Dag. Dag. de afgelopen twee platen uh, met elkaar gemeen. Nou, die kwamen allebei uit een film... die 13 februari in première gaat. Ook hier in Zandvoort, dacht ik. En <coughs> twee liedjes uit de film Fifty Shades of Grey. Doe je uh, earned it uh, van uh, weekend. En daarna Ellie Goldling met uh, Love Me Like You Do. En hier is het regio-nieuws. Ja, luisteraars, hier volgt een update... van het regionale nieuws van 29 januari... Het is weliswaar alweer een paar dagen geleden... maar de politie zoekt nog steeds naar een man... die zichzelf zondag totaal liet gaan... tijdens een verkeersruzie op de Amsterdamse vaart in Haarlem. Een 56-jarige man uit Haarlem werd zondag bewust aangereden... na een verkeersruzie door een nog onbekende verdachte. De onbekende stapte uit, sloeg de ruit van de auto in... en toen het slachtoffer al uit de auto was gestapt... werd deze ook nog eens aangereden... De Haarlemmer raakte daarbij gewond door rondvliegend glas. Ook zijn bijrijder, een 26-jarige Haarlemse, raakte gewond. De politie is op zoek naar een blanke man met een fors postuur... ongeveer 1,80 tot 1,85 meter lang. Hij had kort blond haar en droeg een bril. Hij reed in een kleine rode personenauto. Heeft u iets gezien? Meld het dan alstublieft via telefoonnummer 0900 dubbel 8, dubbel 4. Na twee mannelijke burgemeesters op een rij... wordt Bloemendaal vanaf vandaag weer even geleid door een vrouw. Aaltje Emmensknol knol neemt plaats... achter het belangrijkste bureau van Bloemendaal... als waarnemend burgemeester. Precies een week geleden verliet oud-burgemeester Nederveen... het gemeentehuis van Bloemendaal... na de eer aan zichzelf te hebben gehouden. Dit alles ten gevolge van de langlopende kwestie Elswoud Hoek... Nog een week later heeft commissaris van de Koningin en Haarlemmer... Johan Remkes de ketting omgedaan bij Aaltje Emmens-Knol... en aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Emmens, 68 jaar, is geen groentje in de burgemeesterlarij... en is meer dan 21 jaar lang burgemeester geweest van verschillende gemeentes... waaronder die van de gemeente Castricum. Amsterdam, het is een beetje verder uit de buurt, maar wel leuk nieuws, want Amsterdam krijgt een Herman Brood museum. Het gaat om een tijdelijk museum dat in november van dit jaar open moet gaan. Het initiatief komt van Art Square Amsterdam, de erfgenamen van Herman Brood en zijn coach Koos van Dijk. Het is nog niet bekend waar het museum komt. Er zijn vijf mogelijke locaties verspreid over de hoofdstad. Zanger en kunstenaar Herman Brood was de vertegenwoordiger van seks, drugs en rock'n'roll... en pleegde in 2001 alweer zelfmoord. De opening van het museum in Amsterdam valt samen met de start van een theatervoorstelling over Brood... die in december in première gaat. Oud-wethouder Han Cohen heeft besloten om in de Zandvoortse Raad terug te keren. Hij neemt daarbij zijn rechtmatige plaats in de Raad in die na het overlijden van Carl Simons beschikbaar kwam. Hij sluit zich echter aan bij een andere partij. Cohen, die in maart 2014 als nummer 5 op de lijst van OPZ... 52 voorkeurstemmen kreeg, sluit zich echter niet aan... bij de coalitiepartij waarvoor hij vorig jaar als wethouder actief was... Hij sluit zich aan bij oppositiepartij Gemeente Belangen Zandvoort... waardoor de meerderheid van de coalitie is geslonken tot slechts één stem. De coalitiepartijen OPZ, CDA en D66... houden samen negen van de in totaal zeventien zetels over. Dat is dus een broze meerderheid. Afgelopen dinsdag heeft Cohen zijn handtekening gezet... en naar het er nu uitziet, wordt hij begin maart geïnstalleerd. Tot zover de update van het regionale nieuws. Gaan we verder met het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het zou vandaag heel bewolkt zijn. Maar we hebben toch heel af en toe een klein beetje van de zon mogen zien. En verder draait het om flinke buien. En vanwege een koude bovenlucht van min 37 graden... kunnen deze buien gemakkelijk vergezeld gaan van hagelsneeuw en onweer. Vooral land-inwaarts in, is de kans op droge sneeuw aanwezig. Maar ook in onze regio kan het tijdelijk wit worden. En dus ook glad. Tussen de buien door kan de temperatuur oplopen naar een graad of 4. Maar tijdens de intensieve exemplaren is de temperatuur lager. De wind waait hard aan zee, maar neemt heel langzaam af. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en er vallen nog steeds winterse buien die vooral landinwaarts voornamelijk sneeuw opleveren. Dichter aan de kust zijn het vooral hagel- en smeltende sneeuwbuien. De temperatuur daalt naar 0 graden of plus 1 en door winterse neerslag is er kans op gladheid. Morgen komt het vooral in de ochtend nog tot winterse buien. Maar in de middag lijkt het droog te blijven met wellicht enkele opklaringen. De wind waait eerst uit Zuid, later uit Noord en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur gaat weer oplopen naar een graad of vier. En dat was dan het weerbericht. Ja, zo kan je maar zien hoe betrouwbaar politici zijn. Hè? Uh, je hebt het over de sneeuw of nee, over wat anders? over je berichtje net... Over die meneer die terugkeert in de raad... Voor over een ander, een een, een, ja, ja, over een andere partij. Ja. is dus toch een beetje kiezersbedrog. Kijk, de mensen hebben op die man gestemd in de tijd voor de OZP. Of OPZ, OPZ, hoe heet dat? Ja. En dan gaat hij gewoon in een andere partij zitten. Ik vind dat niet kunnen. Nou, hij doet het niet gewoon. Het is niet uh, gewoon. Nee. Er ja. zijn ongewone dingen gebeurd. Dus vandaar ook dat hij waarschijnlijk een onge ongewoon besluit heeft moeten ja. nemen. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar dat, daar zit een heleboel aan vast hoor, jongen. Ja. Maar goed, dat is onze zaak ook niet. Wel, nee, dat is voor Politiek Café. Ik wou het, het even zeggen. Ja, nou, dan weet je maar kwijt, hè. Dat was het weer. Vierd en zandvoort. Kust lacht. 24 uur per dag. Dit is hier.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 jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll, and and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing to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 Ja. ja, Dolly had het over seks, drugs en rock'n'roll. Nou, vooruit maar. springt hij even in. Ja, allemaal oh, drie gelijk. Gaan we meteen nou, even mee door? <laughs> nou nee, die, die jury springt ook niet meer zo hoor. Nee, dat, uh, nee, dat, is, dat is waar, on... eenmaal hè. Dat is waar, eenmaal. Ja. is uh, Stevie Winwood en Higher Love. Even stof uit je oren lekker, hè? Jawel! De Rolling Stones. Nummer van het album Steel Wheels. En. Daar uh, wapen ze mee terug in 1990. En een geweldige. Ik vind het nog steeds een geweldige, geweldige CD. Overigens. Oh, en er was ook een uh, fantastische tour aan verbonden, de Urban Jungle Tour de, in Europa heette dat zo. En uh, daar ben ik toen geweest, was in de, in de Kuip. En de, ik heb ze daarna nog een keer gezien. Maar zo goed als dat concert toen, in 19 was het 89, 90. Uh, zo goed heb ik de Stones nog nooit gezien. Dat was echt geweldig. Het was qua show fantastisch. Uh, het was ook een van de laatste shows waar ze nog eigenlijk een beetje een originele samenstelling speelden. In die zin dat uh, Bill Warman er nog bij was en uh, daarna ging hij uh, die vertrok daarna het uh, was een geweldige tour, het was een mooi concept en het uh, was echt uh, heerlijk om uh, naar te kijken Rolling Stones dus en dit nummer heette Rock and A Hard Place en dit, dit, uh, dat gitaar riffje uh, wat erin zit dat, uh, dat heeft Michael Jackson later nog eens een keertje dunnetjes overgenomen in, in het nummer Black or White want daar zit precies hetzelfde riffje in dit ja, nee. is Cheerleader Omi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 Beetje, om, om, om Bart even te plagen. Hè, die naast me zit. Je had het over het nummer van de Bad Teddy Blues. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Echt niet. En die begint straks met... Uh, nou ja, met uh, ook dit liedje. Maar Paul McCartney schreef dat liedje... Dat Lady Madonna. Dat schreef hij eigenlijk... Met Vets Domino in zijn achterhoofd. Daar heeft hij het eigenlijk ook voor geschreven. En is het wel leuk dat Vets het ook opgenomen heeft. Lady Madonna. Dus dit was vet. Ik ga eruit, jongens, want het is tijd. Uh, we hebben het weer gehad voor vandaag. Zometeen Bart van de meer met Muziek Boulevard, oftewel Matchbox. Ik word hetzelfde noemen, maar dan een echte uitvoering. En uh, daarna natuurlijk Hans Wassenaar met, uh, met Muziek Boulevard Live, dames en heren. Dus het wordt nog een feestje vanmiddag bij, uh, bij uh, CFM.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij het Rotterdamse gezin waar vorige week een kindje van 10 maanden omkwam door huiselijk geweld... had een van de twee hulpverleners nog geen diploma. De hulpverlener stond wel ingeschreven bij de hogeschool. Dat heeft wethouder De Jonge in de gemeenteraad gezegd. Eerder meldde de NOS dat er studenten betrokken waren bij de hulpverlening aan het gezin... maar de gemeente ontkende dat. De inspectie Jeugdzorg doet onderzoek. De wethouder wil pas conclusies trekken over de hulpverlening als alle onderzoeken zijn afgerond. Het faillissement van sportwagenfabrikant Spijker is door de rechter teruggedraaid. In december werd Spijker failliet verklaard, maar sindsdien hebben zich geldschieters bij het bedrijf gemeld. Spijker heeft 4,3 miljoen euro ontvangen en dat is volgens het bedrijf genoeg om een akkoord met schuldeisers te bereiken. De rechter is het daarmee eens. Spijker verkeert nu nog in uitstel van betaling, maar denkt daar binnen een paar weken ook vanaf te zijn. Topman Müller zegt snel weer te willen gaan werken aan de ontwikkeling van een nieuwe sportwagen. Hij heeft ook plannen om elektrische auto's te produceren. Human Rights Watch zegt dat de strijd tegen terreur wordt misbruikt om mensenrechten schendingen goed te praten. In het jaarverslag zegt de organisatie dat systematische schendingen van de mensenrechten juist de opkomst van groepen als IS hebben aangewakkerd. Directeur Roth zegt dat IS voor een deel het product is van de Amerikaanse oorlog in Irak. In het jaarverslag worden veel misdaden van IS genoemd en ook Boko Haram in Nigeria komt vaak voor. Maar ook de Europese Unie krijgt kritiek vanwege het immigratiebeleid dat vooral gericht zou zijn op het versterken van grenzen. Ook hekelt HRW dat in de VS nog niemand is aangeklaagd voor de martelpraktijken van de CIA. Op de Australian Open heeft de schot Andy Murray zich geplaatst voor de finale. Hij was in vier sets te sterk voor de Tsjech Thomas Berdych. Het is de vierde keer dat Murray in de finale staat. Hij moet het zondag in Melbourne opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Stan Wawrinka.